Dik de Hark met het NOS Journaal. De gekozen president van Ivoorkust, Watara heeft de EU gevraagd de sancties tegen zijn land op te heffen. Op de televisie zei hij dat de opheffing van de sancties nodig zijn om de economie van Ivoorkust weer aan de praat te krijgen. President Bakbo is al dagen in zijn paleis ontsingeld, maar weigert af te treden. Volgens Frankrijk heeft hij nog minder dan duizend militairen die loyaal aan hem zijn. In Japan zijn door de aardbeving van gisteren twee mensen omgekomen. Ook zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt. De beving had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Er werd ook een tsunami waarschuwing afgegeven, maar die werd na anderhalf uur weer ingetrokken. Voor de kerncentrale in Fukushima heeft de aardbeving geen gevolgen. Wel zijn er berichten over lekkages in een noordelijk gelegen kerncentrale, maar daar zouden geen verhoogde stralingsniveaus zijn gemeten. President Obama heeft nog geen akkoord weten te sluiten over de Amerikaanse begroting van volgend jaar. Hij voerde vannacht opnieuw overleg met de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de democratische voorzitter van het Senaat. De partijen hebben geen compromis gesloten, maar zijn wel nader tot elkaar gekomen. Voorkomende nacht moet er een deal zijn, anders gaat er een groot deel van de, van de federale overheid op slot. Dat betekent dat alleen essentiële diensten, zoals de belastingdienst, blijven doordraaien. In Spijkenissen is een vrouw bij een overval uit het raam van haar huis gesprongen. Ze raakte zwaar gewond door haar val van de eerste verdieping. Visteravond drongen een paar onbekende mannen het huis binnen. Ze hadden waarschijnlijk een wapen. Het is niet duidelijk of ze iets hebben gestolen. FC Twente en PSV hebben hun eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League verloren. Twente verloor in Spanje met 5-1 van Villarreal. PSV in Portugal met 4-1 van Benfica. Volgende week donderdag zijn er returns. Nog het weer, eerst nog hier en daar mist. Verder zonnig, temperatuur 11 graden op de wadden. En het gaat op 17 in Limburg. In het weekende is het zonnig, het wordt nog wat warmer. Dit was het. En... In cirkel zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land.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 Vandaag met David Habisch en Fred Kroonsberg. U hoorde My Little Shoes en de bezetting van het nummer was Sonny Stitt. Gerald Price op de piano, Don Mosley op de contrabas en Bobby Durnham op de drums. Batteria staat hier in het Italiaans. We gaan vrolijk verder met een Frans nummer. Het is opgetogen en het heet Menil Montant van Patrick Bruel. He did. La vie s'éveille à nouveau, tout résonne Demi l'écho, la midi nette sa dînette au bistrot, la pipelette Lissé journaux Voici la grille verte, voici la porte ouverte Il grince un peu pour dire bonjour Bonjour, alors, te v'là de retour Mais il m'entend, mais oui madame C'est là, c'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur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 En in mijn hoofd, il y a des souvenirs jamais perdus. in des des très doux, très doux, de winter, een muziek, de ogen heel doux en die van mij, mama, totaal romantisch, romantisch, de poétique roman, et Ik twijfel altijd, maar ik dacht dat ik de stem van naast Patrick Bruel van Charles Asnavour hoorde. Een echt lente nummer was dit. Ja, uh, mede mogelijk gemaakt door draaien om je oren. De jarigen van vandaag, of de mensen die jarig zouden zijn geweest, als zij nog onder ons uh, zouden zijn geweest. Uh, Bubler uh, Millet, uh, die is in 1932 helaas al overleden. Uh, Erik Kloss, uh, Harold Vick deze is in 1987 overleden. Uh, Jimmy McGriff, die is twee jaar geleden uh, van ons heen gegaan. En Scott Lavaro. Uh, van Jimmy McGriff wou ik graag uh, het nummer The Worm even de da da da da ...van het Jerry Mulligan Sextet... ...met een bezetting van Bob Brookmeyer... Sims, Don Ferrara. Heerlijke muziek en een prachtige cd. Het beslaat de periode van 1955 tot 1956... ...van het Jerry Mulligan Sextet. En het is smullen als je al die nummers... ...achter elkaar hoort... ...met High Glow, Lollipop, Making Whoopi ...Nights on the Turntable... ...en nummer 14 is Elevation. Heel mooi. Ik draai hem nog een keer. Ik heb het ook al een keer in Hoogland gedaan op de vrijdagavond. Een heerlijk nummer met een echte gypsy hard swing component daarin. En dan heb ik het over, uh, en ik kan de naam niet zo goed uitspreken, maar ik doe toch een poging Tsaban Bjaramowicz, een gypsy legend. En deze man die heeft een prachtige cd gemaakt. En ik draai van hen met nummer Jelly Mara. Oh Segrate a lei me montava me Ja, you had, be so nice to come him to, een nummer van Cole Porter en gebracht door het Rosenberg trio en volgens mij was er ook nog een uh, belangrijke pianist, ik ben de naam even kwijt maar dat is een Nederlander hij, uh, hij speelt ook af en toe samen met onze Prins gemaal. ja, ik heb wat uh, nummers uh, meegenomen uh, welke van artiesten die op, uh, dit jaar op de North Sea Jazz zullen gaan verschijnen uh, waaronder uh, Ben Lang Casol Die is ons allen inmiddels wel bekend uh, Hij is uh, binnen no time echt uitge uitgegroeid Tot een uh, groot artiest Van hem het nummer Soulman 81 jaar geworden. Gefeliciteerd. En voor haar draai ik een nummer van Sven Duif. En dat is echt een zanger waar vele uh, moeders en ouderen helemaal volgens mij gek op zijn. Hij heeft een cd uitgebracht met allemaal nummers van uh, Michael... Nee, van uh, Bublé. Michael? Ja, Michael hè? Michael Bublé. Prachtige nummers staan erop. En voorzien draai ik het nummer Some Kind of Wonderful... All you have to do is touch my hand and show me you understand And that something happens to me That some kind Ik heb dus een uh, aantal nummers mee van, gen, uh, van, van artiesten die op noordse Jazz gaan uh, spelen. Um, daarnet had ik al Ben Casol en nu Janelle Monroe. Um, Monray, Monet is het eigenlijk. Um, ja, zij heeft nu net 31 uh, maart was het, heeft ze een nieuw nummer opgenomen en dat gaat denk ik vrij snel de, ook de top 40 in. Uh, aangezien het is opgenomen samen met B.O.B. En uh, dat is, uh, uh, nou die staat er nu geloof ik al vier keer in. Dus <laughs> uh, ik denk dat het vrij snel kan gaan. Uh, dit is het nummer Tide Rope. Tide Rope. like I don't get...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 Take, take me. CD Jazz Meets Soul, Carlin Jeffries. En hij maakte ons rustig en vrolijk met het nummer Return to the Matador. Ja, in het kader van uh, North sea Jazz, het op handen zijnde North sea Jazz, uh, nog een naam die uh, er zeker zal zijn, het Ahmed Jamal, uh, met het nummer 1. Zier Jazz met David Habig en Fred Kroosberg. 106,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur.